Goedemorgen. ik ben Stef Wanstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Gevechten in een gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. En er brak ook brand uit, waardoor negen mensen gewond zijn geraakt, volgens Iraanse staatsmedia... In de gevangenis zitten veel politieke gevangenen, ook mensen die de afgelopen tijd zijn opgepakt. Want in Iran is het al weken onrustig na de dood van een vrouw van 22. Zij werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet droeg. Ze overleed na mishandeling door de politie. Ook gisteravond protesteerden mensen weer. 2000 Oekraïnse militairen worden naar Frankrijk gebracht voor een training. Ze leren onder andere over de wapens die Frankrijk levert aan Oekraïne. Ze zijn er 18 Franse kanonnen, Hauwitsers heetten die, naar het land gestuurd. Daar komen er nog zes bij. Ook ons land traint Oekraïnse militairen. En de aangespoelde orka in Zeeland heeft het niet overleefd. En zo een dolfijn kon het vrouwtje niet meer redden. Het dier heeft het niet overleefd. Net heeft de dierenarts haar alleen wat sedatie gegeven... zodat ze ja, die doodstrijd verder niet uh, daar hoefde over te lijden. Dus uh, helaas heeft de orka het niet gered. Gistermiddag werd de orka ontdekt op het strand. Ze werd nog terug de zee ingeduwd. Maar een uur later ze weer ze weer aan. En dat gebeurt niet vaak. En vandaag rennen duizenden mensen de Amsterdamse Marathon... Burgemeester Halsema mocht het startschot geven in het Olympisch Stadion. Hoe snel gaat het er vandaag aan toe in deze 46e editie? De lopers zijn weg. Eerst dat kleine gedeelte op het kunststof. Dan via de marathonpoort naar buiten. Tussen de mannelijke top zit ook de Keniaan Sibrian Kotut. En kan zomaar eens zijn dat hij als winnaar over de finish komt. Ik ben goed. Ik ben goed om uh, te looking Ik also ook run om uh, personal best. De snelste komt waarschijnlijk over een paar minuten al over de streep. Krijg je nog het weer? Even klikken hier. Krijg je nog het weer? Vandaag blijft het droog met zo nu en dan wat zon. Het wordt een graad of 17. Vanmiddag vanuit het zuiden meer bewolking... en vanavond kans op regen of motregen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. 10 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A10. De buitering van de A10 Noord bij Amsterdam-Hemhaven staat 3 kilometer file... Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM, ZFM. Met nu ZFM Jazz. Ik hou van deze muziek. Welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz. En we begonnen met de fantastische John wezen Strada Big Band. En dit was het fantastische nummer Tank. Het is eigenlijk de titelmuziek van een... een, een uh, een tekenfilm, een Japanse tekenfilm, dacht ik. Cowboy Bebop heette tekenfilm. En dit nummertje heette Tank. Ja, uh, welkom bij tweede uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, alcoholbeuzing. En we gaan er weer een mooi uurtje van maken. met uh, ja, wat, wat meer lawaai dan het eerste uur natuurlijk. Want zo hoort het ook op de zondagochtend. Uh, in de traditie van enkele grote Hammond orgelspelers uit het verleden... Jack McDuff, Don Patterson, Larry Young en Jimmy Smith wilde een belangrijke beoefenaar van dit instrument ook iets moois maken. Brian Charette heet hij. En hij werd daarbij vergezeld door de tenoorsofonist Corey Weeds... de funky gitarist Ed Sherry en de zwingende drummer Bill Stewart. En de, de, het openingsnummer van DCD is Polka.Pinna. Brian Sherritt. Op de Hammond. Brian Sherritt. Komt ie. Trouwens, de nieuwe noem noemen net uit... Thank you. was Brian Charette van de nieuwe cd Jackpot. Een Hammond-orgelspeler. Uh, de volgende die ik laat horen, dat is uh, uh, Lauren Henderson. Een, uh, volgens mij de tiende cd. La Bruja. La Bruja. En dat, de Brontosaurus betekent dat. Daarvan het nummertje Silencio. Mooi nummer. MUZIEK En die speelt natuurlijk op de Bugle. Dit komt van een prachtige uh, cd. Cheers heet die cd. In 2017 opgenomen. En dit was natuurlijk het hele bekende nummer Body and Soul. Als ik kijk wie er allemaal meespeelt op deze cd. Dat is eigenlijk niet niks. Kenny Barron op piano. Ik zie op de bas Jack, Jack de Jonet staan. Ik zie drums. Ik zie... Uh, uh, Even kijken hoor, zeg ik. Zelf speelt hij op de Bugel. Ik zie uh, Terry Lyne Carrington op de drums. Nou, kortom, er zijn heel veel mensen die op deze CD van deze fenomenale Bugelspeler meeblazen of meespelen. Uh, ja, dan kom ik bij een nieuwe CD waar ik erg van onder de indruk ben. Van een zangeres, Laufi is haar naam. Uh, voor een deel opgegroeid op IJsland en voor een deel in uh, Washington. En ja, zij heeft een prachtige CD gemaakt. And everything I know about love, heet die CD. En daarvan, ja, het was moeilijk kiezen, want ik vond eigenlijk alle nummers erg goed. En dat is een nummer, dat is above a Chinese restaurant. Prachtig nummer ook. Maar ik heb toch gekozen voor Beautiful Stranger. <middels> Sitting right there Looked up at me And my dark curly hair Looked back for a second Didn't want to be rude I tend to fall In love on the tube mm -hmm. Beautiful stranger Sitting right there Reading I swore that he smiled and I felt my heart drop Heard the doors open, came to my stop Zeer, zeer, zeer van harte aanbevolen. Laufey en een uh, Amerikaanse, IJslandse zangeres. En ja, de moeite waard. Uh, allemaal nieuw. Ik ben in het hoekje nieuwe muziek. En dan kom ik ook bij de ne het negende album van Michael uh, Dees. Een trombonespeler. Het nummer Doxy. Een bekend nummer van Sonny Rollins, dacht ik uit mijn hoofd. Uh, Michael Dees, op trombone. Van de cd. eens Even kijken hoe die cd het, uh, best next thing, ja altijd op zoek naar het beter doen. Dat is een mooi thema van heel veel mensen. Michael dies, hier heb ik hem. Doxy. Dat was Michael Dees, uh, The Best Next Thing. Uh, dat was... Uh, ja, dat is een bijzondere cd geworden. Van de trombonespeler. Eens even kijken wat ik nog meer had uh, klaargezet. Oh ja, ik zie alweer iets uh, staan. Wat ook wel uh, leuk is. Om te laten horen. En dat is een nummer wat ik even kijken. Dat is van Hadewie Minus, bekende toneelspeelster. En uh, vaak op televisie. Maar die zingt ook. En Dit is een cd'tje van haar. If. I can, I can. En dat komt uit 2014. Mooi. Er zit ook een aardig basje in. Ja, leuk om zoiets te draaien. Want je kent haar eigenlijk alleen maar als toneelspeelster in al en filmactrice. Maar dit vond ik wel een grappige cd. Ik geloof dat ze later nog een cd uitgebracht heeft. Dit is een uit 2014. Lekkere basloop zit erin. Dus de moeite waard om dit programma te laten horen. Uh, dan uh, iets over jazz in Zandvoort. Uh, 13 november stond eigenlijk op programma uh, Johnny Rosenberg... Maar die is helaas door omstandigheden verhinderd... en daarom is er een ander voor in de plaats gekomen. Op 13 november zal aantreden hier in de krocht in Zandvoort... G. Titulaar. En hij wordt begeleid door Rob van Bavel op de piano... Edwin Corsilius op de bas en Frits Landersberg op het slagwerk. Die G. Titulaar, direct na zijn debuutalbum... werd hij onderscheiden met een Edison. Hij is een goede, begenadigd zanger, componist en instrumentalist... En tijdens het Noordje Jazz Festival deelde hij het podium met Diana Schuur... Toets Tielemans, Clark Terry, kortom vele anderen. Uh, ja, hij maakt mooie muziek en uh, swingende muziek. En uh, ja, dat wordt echt weer een topmiddag in de krocht. U kent de sfeer daar en u weet wat u kan verwachten. Uh, ja, kaartjes natuurlijk via, uh, uh, reserveren via www.jazzinsandvoort.nl Toegangsprijs. 15 euro om G-titulaar in levende lijven te zien. Nou Rob van Bavel, Edwin Concilius en Frits Landersbergen. Die hebben natuurlijk wel vaker gezien in de krocht. Dat zijn de vaste bespelers, zou ik bijna zeggen. Kortom, niet vergeten kaartjes bestellen voor G-titulaar op 13 november. Aanstaande duurt nog even, maar voordat je het weet is het de tijd vliegt. Uh, dan gaan we verder met de muziek. En dan gaan we eens kijken wat we nog meer hebben. Uh, Vicky Burns dacht ik dat ik ook uh, meegenomen had. Vicky Burns. Oh ja, hier. Close Your Eyes. Close your eyes Burns is een New Yorkse zangeres. En uh, haar vorige CD dateert af van een poosje geleden, 15 jaar geleden. Dus na 15 jaar heeft ze een nieuwe CD gemaakt. Ze wordt trouwens uh, begeleid door een fantastisch bandje: pianist Art Hara. bassist Sam Beffin. En uh, ja, al deze mensen speelden veel in de Bay Area jazz scene in uh, New York. Uh, Veteraan drummer Billy Drummond doet ook mee. Kortom, een heel mooi product is dit geworden. Van harte aanbevolen. Vicky Burns. Uh, dan gaan we naar wat een ander werk. En ook wat net is uitgekomen. Nee, ik, uh, dat is van Wayne Shorter Live in Detroit Jazz Festival. Uh, daar doet trouwens ook weer op mee die uh, Terry Line Carrington. Komt die? Wayne Shorter. German song. Deze nog een beetje terugdraaien, want hij doet nog vrij lang en dit, dit vindt niet iedereen mooi op dus de zondagochtend. Dus vandaar. Maar het is wel een mooi CD hoor, als je van deze stijl houdt. Uh, Eerst even kijken wat we dan uh, daarvoor uh, gaan draaien. Oh ja, ik zie nog iets staan van een, een, een uh, beentje wat ook wel aardig is. Eerst even kijken, dan komt die. Komt die eens even kijken wat ik die had staan. Dit is uh, ook mooi. T voor two, Nicholas Payton. Hmm. Dit zijn de klanken van Nicolas Peyton van de CD Relaxing with Nick. Uh, dat is een deedje uit, ja, volgens mij niet schrik lang geleden, een jaar of vijf, denk ik. 2019 zelfs, dus dat is wel uh, grappig om uh, uh, te horen. En wie speelde daar ook mee? Ik zal even kijken, want uh, Nicolas Peyton dat, deed dat niet alleen. Hij werd vergezeld van uh, uh, twee bekende mensen, toch? Uh, Kenny Washington en op, de, uh, uh, op de drums en Peter Washington uh, op de bas. Kortom, leuke muziek van Nicholas Peten. Uh, gisteren was ik weer een uitzending van Joe Holland. En daar vond ik nog een leuk nummer van Joe Holland. Wang wang doodle. Joe Holland, Joe Holland. Als je veel nummers hebt staan, dan is dat lastig zoeken. Waar staat die Joe Holland? Even kijken waar ik hem heb staan. Joe Holland. Nou, zeg, ik kan gaan vinden. Dat is vervelend. John Wessen. Oh, hier. Wang Wang Doodle. Ja, dat was Joe Holland, uh, Wang Wang Doodle. We kennen het nummer allemaal in de Living Blues. En dit komt van een uh, cd. Sex, Jazz en Rock'n'Roll 1996. Uh, ja, dan iets voor Nederlands weer. Dus ik vond nog een, een, een... Ik dacht dat het een EP was van Frans Meidse trombonist. Uh, ja, componist, arrangeur. En uh, die heeft ook leuke muziek gemaakt. aparte figuur. En toch leuk om daar iets van te laten horen. De Frans Meids Progress Dance Orchestra. Met het nummer Nordic. Frans was uh, Volgens mij uh, speelde hij bij Ramses Chaffee. Kan ik me ooit herinneren. Hij had een eigen orkest waar hij de, de opnames van deze uitgeverij de Wolf heette. Dat. En ja, de leuke muziek toch wel. De beste man is volgens mij onlangs overleden. Mei of zo staat mij bij. Kortom, uh, jazz. F, uh, in ZFM Jazz, uh, jazz zitten weer op. Twee uur hebben we gevuld met mooie muziek. Er zat van alles wat. Oud, nieuw, veel nieuw deze keer. Het blazen stond centraal in deze uitzending. Van trompet, trombone, saxofoon, noem het allemaal maar op. Ik had nog Ornette Coleman en nog een andere... Steve uh, Lee's, maar die bewaar ik al voor een volgende keer. We gaan eruit met een uh, hele bekende. En dat is de moeite waard. Ik hoop dat je er met plezier naar geluisterd hebt. Ik vond het leuk om te doen. Uh, er zat verschillende stijlen. In. En eens even kijken wat er mooi is om mee te sluiten. Eens even kijken wat ik doe. Ik ga eruit met de Hot Sardines. A deck pick to love. Ja, dat gaat mooi lukken. Your lights are on. But you're not home, and your mind is not your own. Your heart sweats, body shakes, another kiss is what it takes. You can't sleep, you can't eat, there's no doubt you're in deep. Your throat is tight, and you can't breathe. Another kiss is all you need, oh, you like to think that you're Closer to the truth to say you can't get enough You're gonna have to face it, you're addicted to love. Dikted to love. Ja, je hebt geluisterd naar Zed FMJS. Samenstellingen, presentatie, Alco Beuving. En ik zou zeggen, uh, ik hoor je, ik luister de volgende keer weer. En uh, maak een mooie zondag van. Het zonnetje schijnt hier in Zandvoort, dus wie weet is het wel fantastisch weer om erop uit te gaan. Maak een mooie borstwandeling langs alle mooie pannestoelen die hier en daar staan. En geniet van de zon, want hij is er nog. See you next time. Veel plezier vandaag. Tot ziens.